Arschelijk ja natuurlijk, nee Love Hurts, ook een prachtig mooie bellet Zoals al de bellets die wij vanavond voor u gedraaid hebben <coughs> Pardon Maar het klokje van Gehoorzaamheid tikt Ja Het is weer afgelopen, we draaien nog een gedeelte van het laatste nummer voor u Ook een bellet uiteraard En dan graag voor wat Golden CVM betreft over twee weken Wat over twee weken En volgende week hebben wij de CFM Blues Samen met Jacques Jongmans En uiteraard weer aan de knop ons eigen Daniel Lefferts Dankjewel en tot dan. Tot de keer. Man got his woman To take your seat He got the power, oh She got the need She spends her life through Please up a man She feeds him dinner, oh Anything she can She cries alone at night too often He smokes and drinks and don't come home at all Only women bleed Only women bleed Only women bleed Man makes your hair gray He's your life's mistake All you're really looking for is an even break He lies right at you You know you hate this game You once in a while, and you live in love and pain. She cries alone at night too often. She smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed Only women bleed Only women bleed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 Het bedrijf Midred bouwt in Opmeer het nieuwe museum van DSB-oprichter Scheringa. Vrijdag werd de bouw stilgelegd omdat DSB niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen. Behalve Midred hebben ook andere aannemers het werk aan het museum stilgelegd. Om er zeker van te zijn dat er toch geld komt, heeft Midred beslag laten leggen op het AZ-stadion en de trainingsvelden. Voor de club heeft dat geen gevolgen. AZ huurt het complex, ongeacht wie de eigenaar is. Op het IJsselmeer is een zeilschip gevonden zonder bemanning. De kustwacht vermoedt dat er één opvarende was die overboord is geslagen. De reddingsmaatschappij KNRM kreeg meldingen dat een boot rondjes aan het varen was bij het Friese Gaast, vlakbij de afsluitdijk. De motor van het schip stond aan, maar de schipper was nergens te vinden. Een helikopter en reddingsboten zoeken naar de man. Als hij voor middernacht niet is gevonden, wordt gestopt met zoeken. De economische crisis leidt in Europa tot armoede en zelfs honger. Dat meldt het internationale Rode Kruis. In onder meer IJsland, Hongarije, Spanje en Italië moet de overheid voor voedselhulp zorgen. In Spanje is het Rode Kruis met geld van de Europese Unie bezig met een voedselprogramma bedoeld voor 500.000 burgers die voorheen geen hulp nodig hadden. Volgens het Rode Kruis treft de economische crisis vooral de middenklasse. Veel mensen hebben moeite hun hypotheek te betalen... en zitten ook met andere leningen uit de tijd dat het nog makkelijk was kredieten te krijgen. Het Rode Kruis roept de Europese regeringen op om bij hun beleid meer rekening te houden... met de sociale gevolgen van de recessie. Het weer opklaringen en droog. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of drie. Morgen flinke periode met zon. Het wordt 11 tot 13 graden en het waait stevig uit het zuidoosten.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 Uh, alleen je, weet je het niet. Hey, waar ben ik nou mee bezig? Geloof uh, is gebaseerd op de wandeling. Maar het ligt ook al aan hoe zo'n kind binnenkomt. Helemaal geen doel meer in mijn leven had. Geloof kan combineren met je beroep. Mijn eetstoornis uh, is gewoon hevig en heftig geweest. Uh, over allerlei pastorale thema's. Voor elk probleem en gokprobleem. Ik heb uh, heroïne gebruikt, maar ik ben wel begonnen met blowen. Ene kind heeft wat meer uh, duidelijke structuur nodig. En met andere druk mijn gevoel weg kan drukken. Eerst een ecstasy pilletje Dit is de Hoop Magazine. Hartelijk welkom luisteraars bij deze aflevering van de Hoop Magazine. Nou, zoals uh, u als vaste luisteraar of misschien als nieuwe luisteraar wel heeft gehoord... hebben we weer een uh, flitsende nieuwe jingle aan het begin van uh, ons radioprogramma. Nogmaals welkom. Deze aflevering heb ik bij mij aan tafel zitten Erik Stalman, communicatiemedewerker. En hij gaat mij straks wat meer vertellen over een prijs die de Hoop heeft gewonnen. En ik heb ook aan de tafel Arno... Van de Rij En hij is ICT-medewerker en daar wel een technische webontwikkelaar. Nou, wat hij allemaal doet binnen De Hoop, dat gaan we straks horen. En we gaan ook uh, luisteren naar een uh, interview wat op Horeb. Een christelijk woon- en leefgemeenschap in Beekbergen uh, is. Dat is onderdeel van De Hoop. En uh, ja, wat daar uh, allemaal gebeurt, dat uh, horen we straks in een interview. Oh will bless you Was Almighty God My Redeemer van A Darlene Jack. Um, de hoop heeft op 8 oktober uh, jongstleden een prijs gewonnen uh, in de Samen tegen Agressie en is als winnaar uit de bus gekomen voor de Veilig Publieke Taak Award. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldelijke beloning van 25.000 euro die moet worden besteed aan de aanpak tegen agressie en geweld. Erik was aanwezig bij die uitreiking en die gaat ons als luisteraars en ook mij is uh, ja, wat vertellen van wat is precies die award. Erik. Hallo. Ja, we zijn samen met twee uh, andere kandidaten genomineerd voor die prijs. En welke twee kandidaten waren dat? Het uh, GVB in Amsterdam. En dat en is uh, een, een een Gemeentelijk tram? vervoersbedrijf, okay. ja. ja. En de gemeente Spijkerdissen. Oké. Okay. En... Jullie stonden daar als drie kandidaten voor. Wel een heel bijzonder project als het gaat over een veilige publieke taak. Ja, het gaat erom dat, uh, dat er steeds meer agressie is in het publieke domein. Dus dat is uh, agressie tegenover hulpverleners en uh, toezichthouders, dienstverleners. Ook mensen in de zorg, daar vallen wij dus onder als, uh, als de hoop GGZ. En uh, de overheid wil graag dat daar wat aan gedaan wordt. Mm -hmm. En Samen tegen Agressie is het project dat wij binnen de hoop zijn, uh, zijn opgestart. Ja. En hebben jullie jezelf daarvoor opgegeven om daarvoor in aanmerking te komen? Um, voor zover ik heb begrepen zijn, hebben de alle deelnemers uh, elkaar gekandideerd. Dus uh, okay. wij zijn ook mede door de andere organisaties gekozen. Ja. Nou hebben wij uh, um, als de hoop uh, is er een, uh, een Samen tegen Agressie project uh, binnen, binnen de hoop. Weet je daar uh, meer van? Wat, wat houdt dat precies in? Uh, ja, dat is wel heel moeilijk om met elkaar uh, niet op de vuist te gaan, zou ik maar zeggen. Maar hoe wordt dat voorkomen? Nou, er zijn uh, twee trainingen ontwikkeld. De ene is voor uh, medewerkers van de hoop en de andere is voor cliënten van de hoop. Mm -hmm. um, en binnen die training gaat het erom dat je bepaalde gevoelens dat je die, of emoties dat je die um, herkent bij elkaar. En dat je als je dus een emotie herkent, dat je er dan iets mee gaat doen. Okay. Op een positieve manier dan. Oké. Okay. En is daar ook weer iemand die speciaal die trainingen geeft aan, uh, aan, de, aan de medewerkers. Is dat extern of is dat iemand vanuit binnen de hoop zelf? Nee, het hele programma is binnen de hoop ontwikkeld door uh, Serge Willemstein. Die is ook met het idee gekomen en uh, die geeft ook de trainingen. Oké. Okay. En um, ja, als het gaat om, uh, om, om, je bent een van de van de communicatiemedewerkers binnen de hoop. Heb jij zelf ook wel eens uh, te maken gehad met bijvoorbeeld een agressie? Uh, incident binnen, binnen jouw werkterrein of binnen de afdeling waarop jij werkt met, uh, met de, de gasten of wel cliënten van De Hoop? Nee, ik heb persoonlijk nooit uh, te maken gehad met agressie, maar ik weet wel dat op de afdeling inderdaad wel eens uh, incidenten zich hebben voorgedaan. Ja, en ben je al zelf ook al getraind? Nee, ik heb de training nog niet gevolgd. En, en Arno, die uh, zit toevallig hier ook aan tafel om dat straks wat anders te vertellen. Maar heb, ben je ook, uh, ook al, misschien wel getraind? Nee, nee, ik heb daar ook nog, uh, nog geen training uh, in gehad. Nee. En, maar is het, uh, jullie zijn beide van de ondersteunende afdeling. Dan neem ik aan dat het misschien ook wel eerst het belang is van de ja, zorgmedewerkers. Of is dat, is dat niet zo? Dat het voornamelijk eerst voor de zorgmedewerkers is die die training uh, zouden moeten volgen. Nee, het is wel voor alle medewerkers, alle medewerkers van de hoop. Want de incidenten doen zich uh, niet alleen op de afdelingen voor... waar de cliënten wonen, maar ook gewoon uh, waar ze overdag werken. Dus ook op de ondersteunende afdelingen. Ja, en uh, goed, het is natuurlijk een, uh, een, uh, een, een actie die gestart is... samen tegen agressie. Uh, Uit metingen blijkt ook wel dat, uh, dat medewerkers zich veiliger zijn gaan voelen... door die, door die trainingen. Uh, natuurlijk ook omdat uh, de, de cliënten worden getraind... Uh, ben jij er ook uh, van op de hoogte of, of dat de cliënten als ze binnen, niet zozeer niet eens binnen de hoop... maar ook daarbuiten dat project kunnen gebruiken of de, de, de trainingen die ze daarin krijgen? De trainingen die, uh, die ontwikkeld zijn, die zijn sinds kort ook uh, beschikbaar voor organisaties uh, buiten de hoop. En ook op de beurs waar, uh, waar de prijs is uitgereikt, uh, hebben wij die uh, de trainingen verspreid. Oké, okay, want... Nou hoor ik je zeggen over de beurs. dat houdt in dat het dat niet alleen jullie als drie genomineerden er waren... maar dat er ook nog meer mensen gewoon bij waren. Dat het een echt een specifieke beurs daarvoor was. Ja, er waren ongeveer uh, 35 stands op die beurs. Ja. En um, over het algemeen waren dat uh, ministeries. Een aantal uh, vervoersbedrijven, politie. En uh, nou, wij stonden er dus ook. En ja. nog een aantal andere GGZ-instellingen. En gaven zij dan... Um... ...zoom zeggen kennis over van wat zij doen tegen agressie? Ja, het was inderdaad een uitwisseling van informatie over hoe je agressie voorkomt en bestrijdt. En is je wat opgevallen in andere organisaties hoe zij dat doen? Nou, um, eigenlijk waren wij degene die, uh, die eruit sprongen. De meeste organisaties die, um, die hadden wel een programma ontwikkeld. Maar dat was heel erg gericht op de, op de cliënt. Hoe gaat een medewerker om met de cliënt als er iets fout gaat? Maar wij hebben uh, laten zien dat ook de cliënten zelf... ...dingen kunnen leren om agressie-incidenten uh, te voorkomen. Mm -hmm. En dan kan ik me voorstellen van een gemeente, gemeentelijk vervoersbedrijf... Dat, ...maar zij moeten eigenlijk hun, hun uh, passagiers opvoeden... ...als het gaat om agressie. Ja. Maar hebben zij dan ook... ...probeerden zij daar iets van tentoon te stellen daar... Of, ...of te zeggen van hoe zij dat doen met posters of mensen of zo... ...die daar misschien in speciaal de tram uh, waren... ...om de mensen bewust te maken daarvan? Heb je nou, dat niet ze, gemerkt? Ze hadden niet uh, speciaal posters of iets dergelijks... Maar er zijn wel trainingen voor hun eigen personeel. Maar De posters die wij ontwikkeld hebben binnen de training... die vonden ze wel interessant. Ook ah. eventueel om op te hangen in een, uh, een tram of een bus of, uh, of iets dergelijks. Ja. Nou er staat er natuurlijk ook in dat er een geldelijke prijs... of beloning uh, ook aan die award uh, vast zit. Heb jij enig idee wat, uh, wat de hoop daarmee gaat doen met zo'n zo bedrag? Dat is nog niet uh, precies bekend. Het moet inderdaad wel uh, weer besteed worden aan een agressieproject... De bestrijding van agressie. Um, het is nog niet bekend um, of het binnen de hoop of uh, buiten de hoop uh, gebruikt gaat worden. Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik vind het echt wel interessant. En ik vind het ook echt uh, heel bijzonder dat de hoop als, uh, als organisatie natuurlijk ook zo'n zo prijs krijgt. Um, je zei zelf ook al net van het wordt ook verspreid aan andere organisaties. Hebben jullie daar al gelijk concreet op die beurs uh, afspraken kunnen maken met, met mensen die daar uh, ook waren of niet? Nou, we hebben... Uh, we hebben daar de trainingen op uh, USB-sticks gezet en er zijn ongeveer uh, 30 USB-sticks meegenomen. Dus er zijn al 30 uh, organisaties die iets gaan doen met, uh, met onze training. Ja. ja, dus het is, uh, het is zeker voor, be voor beide belang uh, om, om dat ook verder te verspreiden. Ja. ja. Nou, dat is inderdaad. Uh, ja, bedankt voor je, voor je commentaar zover op, uh, op deze. Award, die natuurlijk nog uh, vers in ons bezit is, met erbij een prachtig kunstwerk. Nou, het is inderdaad ook van belang uh, dat als u als organisatie of als uh, individu ook denkt: hé, hey, dat is interessant voor mij, voor mijn organisatie, voor mijn uh, vereniging waar ik in ben, nou dan hebben wij een heel bijzonder aanbod op uh, 29 oktober aanstaande. Is er een uh, workshop samen tegen agressie? Uh, u moet zich daar wel voor opgeven en dat kan via onze website www.dehoop.org, mede ontwikkeld. Uh, door Arno die hier ook aan tafel zit. En daarin kunt u zich opgeven voor die workshop. Die workshop is geheel gratis. Die wordt door Serge Langestein, Willem Willemstein, een van de initiatiefnemers van het project, gegeven. Dus ik verwijs u graag door naar de website om u op te geven.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 Ja, en zoals een, uh, een technische webontwikkelaar uh, natuurlijk betaamt... ...zei hij ook uh, gelijk tijdens de muziek uh, hier in de studio... ...van uh, ook, de ook de Samen Tegen Agressie training is te downloaden via de website. Ja. Nou Arno, um, ik heb eigenlijk even de, de, de, ja, de vraag natuurlijk van... Uh, ja, ...hoe lang werk je hier en wat doe je nou precies? Want het is allemaal zo technisch bijna zou ik zeggen. Ja, ik uh, werk nu uh, ruim zeven jaar op de afdeling uh, ICT Webontwikkeling. Nou, toen ik uh, daar kwam was ik de eerste webmedewerker uh, ja, die zich ging bezighouden met het internet. We hadden natuurlijk al wel een website, die was door een uh, afdeling media opgezet. Um, maar voor mij lag er eigenlijk de taak om, uh, om de website van de hoop en uh, verwante organisaties op te gaan zetten. En uh, inmiddels uh, zijn we uitgegroeid. Uh, alleen onze, ons onderdeel webontwikkeling heeft nu al uh, vijf uh, medewerkers. Zo. Um, dus dat, uh, dat groeit aardig, uh, aardig door. We ontwikkelen ook niet alleen meer de website van de hoop, maar ook uh, aanverwante organisaties, concernorganisaties. Uh, daar uh, ja, beheren we of daar ontwikkelen we eigenlijk de website voor. En, en om hoeveel websites gaat dat dan op dit moment? Um, ja, het is. Uh, ik denk dat we zo'n uh, zo 30 websites uh, um, daarvoor ontwikkeld hebben. Je hebt een aantal projectwebsites, um, nou ja, projecten die preventie uh, bijvoorbeeld uh, op heeft gezet, of uh, um, ja, de, de, elke organisatie die uh, die concernorganisatie uh, um, van de hoop zijn, die hebben ook hun eigen website. Dus uh, ja, dat loopt aardig op. Ja. Nou, ik uh, las toevallig een heel interessant uh, stukje in. Uh... Op een, ...op een nieuwswebsite In, is dat de, de overheid graag de, de, de ambachtelijke uh, uh, werkzaamheden wilde terughalen... ...bij de, bij de, ja, bij de aankomende mensen, uh, bij scholieren. En daarin werd bijvoorbeeld webontwikkeling genoemd. Nou, ik vond het wel heel erg bijzonder. Uh, heb jij ook een speciale webontwikkeling uh, opleiding gedaan daarin? Um, nou, de opleiding die ik heb gedaan, die lag wel wat breder. Het ging uh, om kantoorautomatisering... Nou, daar leer je eigenlijk het hele proces van uh, hoe ga je een project automatiseren en uh, wat komt daarbij kijken, hoe uh, definieer je dat allemaal goed. Uh, een van de oplossingen om te automatiseren uh, is om dat via het web te doen: web, mm -hmm. webontwikkeling. En um, ja, in die zin had ik er dus met mijn opleiding wel mee te maken, maar niet heel specifiek, alleen maar op web uh, gericht. Oké, okay. en als, als het gaat um, ja, over. Uh... Uh, ja, je, dan, dan, je studie is dan niet specifiek web. Maar als ik zie hoe uitgebreid zo'n website is als, als de hoop. Waar je allemaal kunt doorklikken. Nou, dat is dan één voorbeeld van de vele dingen die je doet. Uh, maar, maar ik neem aan dat je je kennis ergens hebt moeten op, ophalen. Dus je, heb je andere werkzaamheden hiervoor gedaan? Heb je daar nog geen bijscholing? Uh, misschien ook wel jaarlijks nodig? Um, ja, het is inderdaad wel zo dat uh, de techniek die gaat natuurlijk maar door. En uh, ja, er valt heel veel bij te leren. Um, in mijn opleiding dus niet heel specifiek over uh, webontwikkeling uh, geleerd. Um, ik heb wel in mijn stages er wel meer mee te maken gehad. En um, ja, nadat ik hier bij de Hoop ben uh, komen werken, heb ik wel nog wat cursussen gedaan. Maar vooral door het gewoon te doen en um, ja, te kijken wat er nodig is voor een website en uh, nieuwe ontwikkelingen te volgen, ga je je daarin verdiepen en ga je steeds meer uh, daar ook van leren, zeg maar. Ja. Um, we hebben ook wel een, een tijd, en dat gebeurt nu ook nog, dat we uh, freelancers hebben die bij ons uh, ook meehelpen om uh, het web te ontwikkelen. En daar leer je ook gewoon heel, van, heel veel van binnen het team. Um, ja, hou je elkaar scherp en, uh, en ja, hou je elkaar ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe technieken. Ja, want het is je echt, bij de hoop was je eerste baan. Ja, dat klopt. Of is ja. je eerste baan echt uh, fulltime? Ja, dat klopt. Na, na, na je opleiding? Ja. En, en als het nou gaat om bijvoorbeeld werken bij de hoop. Hoe, uh, is er wel ruimte voor om, om wel eventueel te kunnen bijscholen? Dus uh, jouw afdelingshoofd uh, dat je zegt van nou ik moet toch echt weer eerst de schoolbank in. Dat, dat kan ook gewoon. Ja, ja die mogelijkheid die is er ook. Um, ja, voordat ik natuurlijk naar de hoop toe kwam, had ik wel zoiets van nou ja, is dat wel wat bij een stichting? En uh, ja, Zijn er wel uitdagende mogelijkheden? Is de techniek daar niet zo verouderd dat je eigenlijk achter de feiten aanloopt? Maar dat, uh, ja, daar kwam ik heel snel op terug. Het is gewoon echt een uh, innovatieve uh, afdeling, zeg maar. We, we zoeken ook en we streven naar de, de, de nieuwste technieken. En um, ja, zeker als je daar ook uh, wil, meer in wil verdiepen... en daar cursussen voor wil volgen, dan, uh, dan is daar die mogelijkheid ook voor. Ja, dus absoluut geen stoffig imago wat te hopen wat, wat jou betreft heeft. Nee, nee, zeker niet. Nee. Nee. Want uh, je, wat zou je gemiddelde leeftijd van je collega's... bij jou op de webontwikkeling zijn ongeveer? Um, nou, die ligt zo rond de uh, 30, 32. Ja. Dus uh, ik zit er uh, precies tussenin. Ik ben nu 27 jaar. En uh, we hebben inderdaad uh, jongere mensen en uh, net wat ouderen. Ja, maar dat komt ook wel natuurlijk omdat de techniek, uh, ja, wat misschien ook wel wat nieuw is als het gaat om websites. Ja, inderdaad. Het is, uh, ja, ik denk dat je dat overal wel ziet. Dat, uh, dat de webontwikkeling, dat zijn uh, vaak ook weer wat jongere mensen die het op school al wat meer hebben meegekregen. En uh, ja, die, uh, die groep is gewoon nog niet zo oud. Nee. Nou, je zei net al van, uh, ja, is het wel wat bij een stichting werken? Nou is de stichting stichting de hoop, of wel de hoop GGZ, zoals het uh, de nieuwe benaming eigenlijk ook is. Uh, uh, uh, ja, laat ik zeggen, van een christelijke stichting zelfs. Was, was je daar ook heel erg bewust van de stap die je daar nam om bij een christelijke organisatie ook te gaan werken? Um, nou, niet, niet direct. Het is... Uh, um ja, ...je komt van zo'n afdeling, uh, van een opleiding af... ...en dan uh, ja, heb je zoiets van... ...nou, eigenlijk richten ze alles in de opleiding... ...richten ze op commercieel uh, werken... ...en uh, ik had dat in mijn stages ook gedaan... ...en ik had wel zoiets van... Hey, ...ik kan wel alles voor het geld willen doen... ...en voor deadlines werken... En, ...maar is dat dan wat ik, wat ik wil gaan doen? Um, ja, mijn broer die doet bijvoorbeeld ontwikkelingshulp... ...en ik had zoiets van, die staat klaar voor mensen... ...ja, dat kan ik nooit combineren met mijn technische opleiding... Nou ja, uh, ik werd gewezen op een vacature bij uh, De Hoop. En uh, ja, wat uh, bij mij triggerde was dat het een organisatie is die klaar staat voor mensen. En als ik daar dus met mijn techniek ook aan kan bijdragen, dan is dat uh, de stap die ik wil zetten. En dan was dat eigenlijk nog los van dat het christelijk was. Uh, voor mezelf wel de overtuiging dat ik voor God bezig wilde zijn en uh, voor mensen bezig wilde zijn. Oké. Okay. En uh, wat vind je zelf het meest bijzondere dan uh, ja, aan, aan het werk? Je zegt eigenlijk uh, gewoon voor de mensen ook klaarstaan, maar je moet ook nog neem ik aan je gewone, uh, misschien wel, target zijn. Of, of ja, je hebt natuurlijk wel een paar doelstellingen van de week of van de maand of van ja, het jaar, inderdaad. Van de, de deadlines die blijven natuurlijk en daar heb je gewoon mee te maken. Um, maar je kan verder kijken. De, de techniek die je gebruikt en die je inzet, daar worden mensen, uh, kan je ermee bereiken. Um, je bent ondersteunend bezig voor de, de zorgafdelingen. Um, ja, het, het nieuws wat, uh, wat de hoop wil brengen, daar, daar draag je aan bij. en uh, ja, dat, is, dat is wel heel mooi om dat te zien. Ook ja. omdat je onderdeel bent van, de, van het werk. Dus je ziet ook wat voor resultaten het heeft. En kom je ook direct in, in contact ik maar zeggen, met de, de cliënt of al de gast van de hoop of niet? Nou, op de werkvloer bij ons zelf niet. Um, maar ja, doordat je hier allemaal um, op, dezelfde, uh, op hetzelfde gebied werkt... op dezelfde kantoren, dan kom je die mensen tegen... En, uh, en zo heb je ook wel gesprekken ermee. Uh, ja, op die manier komen we ze wel tegen, maar in het werk niet direct. Nee. En, en Erik, als ik aan jou mag vragen, bij jullie op de afdeling wel? Zijn, de, zijn daar wel de cliënten of de gasten wel direct betrokken op de werkvloer? Ja, op de afdeling media, media werken de, de cliënten gewoon mee. Als, uh, nou, als schrijver, redacteur, maar ook wel als uh, vormgever. Dus ja. ze kunnen daar ook een uh, opleiding voor volgen. Okay, en, en wat is de doelstelling daarvan om, om wel bij jullie uh, op de afdeling uh, te kunnen... Ja, functioneren als medewerker of, of zou ik maar zeggen, als, als gast of cliënt daar bij jullie? Nou, ja, we willen ze graag een, een nieuwe toekomst bieden. Ja, ja dus, dus kunnen ze reïntegreren bij jullie? Ja, Het kan onderdeel van reïntegratie zijn, dat klopt. Om, om een nieuw vak te leren. Ja, om een nieuw vak te leren. Ja. En als het gaat nou inderdaad daarom gaat, Arno, weet je of dat bij jullie ook, ook komt? Omdat we bijvoorbeeld bij de Hoop is een de kajuit. Dat is dan weliswaar voor jong verslaafden. Maar er zijn ook wel gewoon ook jonge mensen eigenlijk hier die hier zijn. Zou dat ook wat voor jullie ooit kunnen zijn? Of is er gewoon de drempel daar misschien ook nog iets te hoog voor om dat soort technische dingen ook uh, te kunnen begeleiden? Ja, ik denk zeker wel dat er, uh, dat er ruimte voor zal zijn. We zitten natuurlijk wel met een aantal moeilijkheden dat we, um, doordat we ook het patiëntendossier ontwikkelen. Dat we te maken hebben met privacygevoelige gegevens. Je hebt te maken met wachtwoorden, met uh, e-mailaccounts van medewerkers. Waar we gewoon heel voorzichtig mee moeten zijn als we daar uh, ook andere mensen uh, of cliënten van de hoop mee laten werken. Um, maar zeker voor, voor webontwikkeling waar je dat toch wat minder hebt, uh, is daar wel de ruimte en uh, Zou dat wel goed kunnen dat we daar uh, ook uh, gasten werkervaring zouden kunnen laten doen. Ja. En, en als het dan uh, inderdaad gaat over uh, ja, uitdagingen, hoe, hoe zie je zelf de, de, de toekomst bij de hoop? Ja, ik zou niet zeggen dat de, we, de website altijd maar dat het klaar is, want dat is volgens mij nooit klaar. Nee, maar... in, nee inderdaad, je, je denkt wel eens van, nou, als we die website klaar hebben, wat gaan we dan doen? Um, maar het is veel meer dan de website, we maken ook uh, webapplicaties. Nou, dat zijn eigenlijk gewoon uh, computerprogramma's die dan via een, een webbrowser werken. Um, nou, Eigenlijk ben je daar nooit mee klaar om dat uh, te ontwikkelen. En, nou ja, je, je zei het zelf al, de website van de hoop is, uh, is groot en je kan heel veel doorklikken. En dat wordt ook steeds uh, meer. En we proberen toch de mensen heel snel bij de informatie te laten komen uh, ja, die ze nodig hebben. Dus daar ben je ook continu bezig met ontwikkelingen. Ja, uh, nou... Bij wijze van spreken, als u het werk van onder andere Arno graag eens wil bekijken, dan verwijs ik u natuurlijk graag door naar onze website www.dehoop.org. Nou, daarin kunt u ook uh, ja, bijvoorbeeld uh, radioprogramma's uh, nabeluisteren van de afgelopen drie weken. Uh, ja, u kunt uh, persartikelen vinden. Nou, we zeiden het net al samen tegen agressie uh, project kunt u downloaden. Nou ja, het is echt fantastisch om, om dat soort... Uh, Media te kunnen gebruiken natuurlijk. Hè? Om, om de achterban ofwel gewoon nieuwe cliënten te kunnen bereiken, denk ik. Hè? Dat is natuurlijk voor jou ook wel een pluspunt op je werk. Ja, inderdaad. Uh, ook de cliënten die hier uh, naartoe komen, die, die kunnen van tevoren al wat oriënteren op de website over uh, ja, wat hun te wachten staat en hoe ze ja, wat ze hier eigenlijk uh, hoe er aan hun uh, behandeling uh, gewerkt gaat worden. Ja, nou, en ik denk dat ook de afdeling media zelfs daar nog wel uh, een, uh, ja, een hand in heeft om daar. Uh, ...dingen voor te doen voor de website? Ja, zeker. De meeste artikelen die op de, op de website staan... ...die worden door ons uh, geschreven. Ja. ja. ja. En, en eventjes voor, uh, voor jou, Erik, als zijnde van... Uh, ja, je, je, je, ...je passie voor uh, waarschijnlijk voor het schrijven, dat, dat is natuurlijk hoog... ...want je werkt zelf als communicatiemedewerker... ...maar je was ook bewust gewoon van het werk van de hoop... ...als zijnde van een christelijk werk, met het werken met cliënten, met, met gasten. Daar, daar, daar was je ook gewoon bewust van toen je die stap ma maakte naar De Hoop? Dat, ja, dat zijn redenen waarom je hier uh, gaat werken. Dat is absoluut zo. Ja. Je werkt niet voor jezelf, maar uh, voor, uh, voor een hoger doel. Ja, en, en dat, vind je wel, dat, vond je echt, dat vind je nu zelf een pluspunt... aangezien je gewoon al een aantal jaar binnen De Hoop werkzaam bent. Ja, dat was al zo toen ik hier begon. En dat is in principe alleen maar meer geworden. Ja. Nou, je ziet echt dagelijks waarvoor je aan het werk bent. Ja, dus dat is echt van meerwaarde voor jou. Ja. ja. En dat is ook zo voor jou eigenlijk. Alleen jij ziet ze niet direct uh, op de afdelingen wel op de gang lopen... om eens een ja, praatje te hebben om de mensen te motiveren. Ja, inderdaad. Uh, ja. Ja. En, en gaat het dan ook, ook over geloofszaken? Ja, absoluut. Dan kom je niet aan. Ja. ja. ja. En bij jou ook op de gang ook? Of, of niet zozeer? Nou, nee. Je, je hebt niet um, de regelmaat in de gesprekken, zeg maar. Dat, je daar, uh, ja, dat doe je niet gelijk in je eerste gesprek. Uh, nee. Of tenminste, ik niet. En, um, ja, dus, dus dat duurt altijd wat langer. En uh, ja, met sommige gasten heb je dat wel. Ja. Maar uh, lang niet altijd. Nou, ik vond het een uh, voorrecht om uh, gewoon eventjes met jullie te kunnen praten... over uh, ja geweldig Samen Tegen gestieproject Project. Uh, gewoon de website. En uh, we gaan uh, nu even luisteren naar een uh, prachtig nummer van Opwekking, adembenemend. MUZIEK Dit was Adembenemend van Opwekking. Alvorens we zo meteen gaan luisteren naar een interessante interview. wat Wimpost heeft gemaakt op Horup, een christelijke woon- en leefgemeenschap in Beekbergen. onderdeel van de Hoop. wil ik u graag attent maken op onze agenda. Die is ook uiteraard te vinden op onze website www.dehoop.org. Maar op 28 oktober aanstaande is er een ondernemerscongres. En dat congres vindt plaats. Op Horeb, of in Horeb, in Beekbergen, uh, vlakbij Apeldoorn. En daarbij hebben we een paar uh, interessante gasten. Zo uh, zal burgemeester uh, Frank de Graven uh, ja, het een en ander uh, vertellen over onder andere het uh, ja, Koninginnedagdrama van, uh, van 2009. Uh, we hebben ook te gast daar die dag uh, de Heer Den uh, Hertog, uh, bekend van het uh, ijs. En um, ja, andere. Uh, ja, bekende mensen die uh, gewoon ook in het zakenleven staan om uh, te vertellen onder andere wat het belang is van uh, ja, het werk als onder andere van de hoop en wat een ondernemer daar ook uh, in kan betekenen. Dus dat is op 28 oktober aanstaande. Ik verwijs u graag daardoor uh, voordoor naar de website uh, om u eventueel op te geven. Zo hebben we ook 29 oktober, ook eerder genoemd deze aflevering, een uh, workshop samen tegen agressie. Uh, u kunt zich daar ook voor opgeven. Het is uh, geheel vrijblijvend om uh, hier te komen. Uh, u wordt u zelfs een lunch aangeboden uh, om, uh, om gewoon ook uh, ja, te horen wat u als organisatie of, of als individu kunt doen uh, tegen agressie. En uh, ja, hoe we dat samen moeten doen. Uh, ja, verder Het duurt nog eventjes wat verder, maar ik wil u alvast attent maken dat er in uh, 8 tot 15 november de week van verslaving weer uh, van start zal gaan. Daarin hebben we ook een aantal razend interessante workshops en seminars... met uh, een buitenlandse spreker die uh, De Hoop zal aandoen. Uh, er zijn speciale dagen, worden er georganiseerd voor docenten. Uh, nou, er zijn echt tal van activiteiten door heel Nederland. En daarvoor uh, ja, kijk op onze website www.dehoop.org. We zullen nu gaan luisteren naar een uh, interview wat uh, Wimpelst heeft gemaakt... Nou, we zitten bij Horeb. Horeb is een leefgemeenschap waar een aantal mannen bij elkaar zitten om uh, met hun verslaving af te rekenen. En naast mij zit Rodney. Rodney is zeven maanden binnen bij Horeb. Rodney, kun je me vertellen uh, een beetje over hoe je terecht bent gekomen bij Horeb? Zo, so, uh, ik ben Rodney ja, en uh, ik kom eigenlijk uit Bonaire. Ja, ik, ben, uh, ik heb gehoord dat Bonaire dat hier in Nederland een, rap, een goede plek is voor genezing. En dan ja, ik werd door mensen van hier uh, gesproken om... Uh, ja, zou goed voor jou zijn. Dan, zo ben ik hier terechtgekomen en dan uh, tot nu toe gaat het heel goed, ja. Je bent zeven maanden binnen. Uh, er staat hier niet echt een tijd voor dat je hier moet zijn. Uh, heb je in die zeven maanden al veel dingen geleerd Ronnie, of niet? Ja, zeker weten. Nou, niet eigenlijk hier. Als eerste, uh, ik ben al jaren aan het zoeken om mijn, mijn Heer Jezus in uh, mijn hart te krijgen. Maar dat lukte me niet. Uh, en dan uh, waarschijnlijk is het zo te zien, is het hier wel gebeurd. Want uh, ja, uh, ik kan uh, elke dag naar de kerk. Maar als je, je hart niet open krijgt om Heer Jezus binnen te krijgen, dan lukt je het niet. Zo, en dan uh, volgens mij is het hier wel gebeurd. Ik voel elke dag de kracht van Jezus. En ik, elke dag de kracht om door te gaan om... Ja, mijn doel te bereiken, so, wat dat betreft, is uh, hier zeker een wonderplek voor mij dan. Mooi. Hey, uh, je komt van de, de Antillen af. Uh, op de Antille wordt heel veel gebruikt. Hè. Uh, kun je mij vertellen hoe dat gegaan is bij jou vroeger? Ja, nou, ik, uh, ja het was, ik ben nu zeker meer dan 25 jaar was ik dan bezig. En dan, uh, ja, ben, uh, Waar was je verslaafd aan? Ja, ik was met cocaïne verslaafd. Uh, alleen snuiven, goddank. Ik was niet bij roken begonnen. Ik was eigenlijk altijd uh, bang van... Ja, als ik die stap ook ga nemen, dan ben ik weg. Zo, so, eigenlijk had ik uh, al die tijd ook gebruikt... ...en mijn familie toch bij elkaar kunnen hebben. Ik ben 21 jaar getrouwd, ik heb drie kinderen zo. Ik heb nog mijn familie bij me, goddank. En dan, uh, daarom is het ook uh, de reden dat ik hier zit. Om ja, juist mijn familie bij elkaar als eerste te houden en dan... Uh, ook mijn baan. Maar uh, ja, en uh, vroeger... Ja, slechte vrienden. Ja, wanneer is het zo makkelijk... Uh, te krijgen, die spul. En dan... Uh, ja, nightlife. Casino werken. Nou, we beginnen allemaal langzaam, maar ja... na de tijd uh, wordt er steeds meer. En dan op een gegeven moment zit je helemaal vast eraan... dat je ja, niet zelf eruit uh, kan komen. Zo, so, uh, ik heb verschillende keren gezegd... ja, ik ga... Ik ga wel stoppen, maar uh, deze jaar ga ik wel stoppen, deze jaar ga ik wel stoppen, maar dat lukte mij nooit. Maar goddank ben ik dan hier gekomen en dan, uh, volgens mij gaat het niet wel goed, zeker. Dat gaat uh, zeker lukken nu. Ja, Bonaire wordt veel gebruikt, uh, ook in de omgeving denk ik van, je, van jouzelf. Uh, kun, je, kun, je, kun je zeggen dat je eigenlijk wordt meegenomen door vrienden in, in, die, uh, in, ja, in die scene zal ik maar zeggen? Um, ja, ik was altijd wel een beetje bang van uh, ja, alles te maken met justitie, weet je. En dan, uh, ja, drugsgebruik is ook iets illegaals. En dan ja, krijg je op een gegeven moment ook probleem mee krijgen. En dan, ja, goddank was ik niet zo jong uh, begonnen. Ik ben pas uh, over de twintig toen ik eerst met drugs begon. Zo, so, ja, um, eigenlijk, ja, ik was er mee bezig. Maar altijd uh, had ik in mijn achterhoofd, je moet uitkijken, weet je. Je moet je grenzen bepalen, hoe ver je kan gaan, weet je. En dan... Uh, wat dat betreft uh, bleef ik altijd een beetje achter. Om, uh, ja, ik wou niet uh, ruzie met uh, familie en zo. zo. Dat deed ik altijd een beetje, uh, ja, een beetje toch. Uh, dat je net niet over de grens ging. Maar ja, het ging wel inderdaad over, uh, ja, slechte, slechte, hoe heet dat, uh, vrienden en zo. Ja, reden had ik echt niet. Om te gebruiken, weet je, aan die een en ander probleem. De meeste mensen hebben een en ander probleem en dan zoeken ze dan ja, uit weg. En dan gaan ze met druk beginnen, maar drugs beginnen. Maar ik had eigenlijk geen, geen, geen uh, echte reden. Het ging gewoon overal slechte vrienden. En dan, jou je zou het ook een keer willen proberen. En dan als je eenmaal probeert, dan zit je eraan. En dan, ja, uh, zo is het dan meer dan 25 jaar bezig geweest. Maar uh, ja, Goddank nooit in contact met de justitie gekomen. Nooit uh, zover gekomen dat ik toch ja, te spijt van zou hebben. Maar ja, nu heb ik toch wel natuurlijk spijt dat ik hier moet zitten voor eraf te komen. Maar ja, Goddank het is toch een, een, een manier om toch de, eraf te komen. Want ja, op je eigen wil of kracht nou, zou je het nooit kunnen lukken, denk ik. Uh, je zegt, je bent pas na je twintigste begonnen met, uh, met gebruik. Um, was je toen al getrouwd? Um, nee. Uh, ik ben uh, getrouwd to, pas toen ik 28 jaar was. So, ik ben uh, volgens mij in, oh, bij 21, 22 jaar of zo mee begonnen. Uh. Ja. Dus, dus in je verslavingsperiode ben je getrouwd? Ja, ja. Maar toen was het nog in het begin. Uh, en het was niet zo erg, weet je. En dan ja, kon ik daar goed uh, mijn masker <laughs> aan hebben. En dan mensen denken dat alles goed gaat, maar ze weten niet... Zodra de zo'n ander gaat, wat gaat gebeuren. So, dat was eigenlijk mijn leven. Durende de dag ben ik gewoon normaal. Werken, doen alles normaal. En dan, zodra de zo'n ander gaat... Uh, zit ik weer aan die... Aan die troep? Ja, aan die troep, inderdaad. So. Hey, en je, uh, je had het net over uh, het feit dat, ja, dat je het gewoon een keer wou proberen. En dat je er dan ook direct uh, aan vast uh, zat. Uh, in onze omgeving horen we heel vaak uh, jonge lui die zeggen van... Oh, ik kan het wel een paar keer proberen, want hè, dan ben ik toch nog niet verslaafd. Wat, wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Um, zeker niet aan het beginnen. Nee, dat is. Uh, um, ik zou zeggen, in het begin uh, gaat het om, uh, hoe weet je, je gaat even uit met vrienden en dan uh, één keer in de weekend of. Ja, meestal beginnen het heel langzaam. Hoor. Neemt gewoon de tijd. Het, het is gewoon iets dat je nooit. Uh, je kan zeggen. Kijk, begin één weekend gaat ze uh, uit weet je, naar de kroeg of zo. En dan uh, nog, volgende weekend weer, en dan voordat je weet, zit je elke dag eraan. Dit is iets, iets, iets dat je niet kan controleren op je eigen kracht. Dat is zeker iets dat je op een gegeven moment als het zover is dat je help moet nodig hebben. Zo so, ik zou zeggen, begin er niet mee aan. Hou, ...blijf ver van die coffeeshops om te beginnen... ...want dat begint het aan ook met de jointje eerst en dan... ...voordat je weet dat ze helemaal met de koken en uh, van alles nog wat erbij. So, eigenlijk wat ik hier wel jammer vind... ...dat ze met die, met die coffeeshops zijn uh, begonnen... ...legaal maken van coffeeshops en dan... ...ik zie het hier elke dag... ...hoe meisjes en jongens van 14, 15 jaar gewoon met een jointje in de hand ook, uh, lopen... ...en dan ik vraag mezelf... ...wauw, die zitten straks weer ook bij Horeb, so. Beter niet aan beginnen. Ik zou iedereen raden, blijf ver van drugs af. Als je iemand kent die drugs gebruikt, praat met hem. Probeer hem te helpen, stuur hem ergens naartoe als, als je kan dan, om eraf om te komen. Want het is, iets, het is iets dat je niet van jezelf af kan komen. So. Ik zou iedereen raden om nooit met drugs te beginnen. Blijf ver vanaf uh, drugs af. is Een leefgemeenschap? Hebben jullie hier ook iets van therapie of iets dergelijks? Of? Ja, goddank. Toen ik binnenkwam in maart, in de maand maart, uh, hadden ze nog therapie. Mensen die kwamen uit, uh, vanuit De Hoop. Uh, de Hoop, dat, uh, dat is de overkoepelende organisatie van heb toch? Ja, inderdaad. So, de hoop, mensen kwamen vanuit De Hoop twee keer per week ons een soort deeltijdprogramma uh, geven. En dan, uh, ja, dat was echt wat ik nodig had. Een beetje, uh, zeg je dat, uh, um, ja, iets op papier hoor. Zeg je dat, de reden zoeken waarom eigenlijk je de, de drugs gebruikt en dan, uh, wat, je, en dan moet ook, ook, wat je ook moet doen om dat te voorkomen dat je straks weer terugvalt. Mm -hmm. En dan, dat vond ik heel, uh, daar ben ik heel blij mee dat ik dat nog kan, had kunnen krijgen. Want ja, um, meestal denk je je je stopt met drugs gebruiken en dan ben je klaar. Maar dat is niet zo. Er zijn ook veel meer dingen dat je eromheen moet ook uh, die beschadigd zijn, reeks gebruik, weet je, je, je, je, ja, je sociale leving, je, je, veel dingen, meer dat je ook moet um, aanwerken, voordat je denkt, voordat je kan zeggen, nou, nu ben ik een beetje mee uh, klaar. Want ja, ik dacht meestal, ja, je, je stopt met drugs, en dan na uh, drie, vier maanden ben je klaar. Maar dat is niet zo. Je, je hebt veel meer andere dingen dat je ook mee moet werken. En dan, omdat samen met die hele pakket klaar, dan pas met, uh, met de hulp van God dat je dan kan redden. Want uh, ja, redden is niet zo makkelijk. Het is wel makkelijk te zeggen, ja, ik ben klaar of ik, ik heb geen hulp nodig. Of ja, voor mij is het anders. Maar als laatste ben je toch weer mee bezig. So, ik, zou, ik ben echt blij dat ik uh, die uh, programma voor drie maanden had kunnen volgen. Het dus is gewoon elke. Uh, uh, twee keer per week, acht uur per dag in de bank zitten... en uh, vragen stellen en uh, antwoorden krijgen en van alles nog wat. En dan ik ben echt blij mee. Ik heb zo'n hele dikke file die bij me... dat ik elke dag weer, als ik wil, weer opnieuw kan bekijken. Om, uh, ja. Het is iets dat je elke dag mee moet vechten. Want het is niet makkelijk. Uh, ja, als je niet, uh, als je niet uh, te goed uh, je best blijft doen om elke dag weer opnieuw... Uh, ja, met de kracht van God. En, en dan je, je, je blijven zeggen, nee, het, ik, ik ben verslaafd geweest. Ik moet uh, alleen deze pad nemen. Of, weet je, je moet slechte vrienden helemaal weg. Uh, hoe zeg je dat? Ver van, vri ver, uh, ver van de slechte vrienden blijven. Anders, voordat je weet, zit je weer erin. So, ja, ik ben echt blij nu dat ik die drie maanden deeltijd had kunnen krijgen. En dan... Uh, ik zit nu met de hulp van God elke dag uh, goed bezig, zeker weten. Vond je dat lastig? Twee keer acht uur per week in de schoolbank zitten? Um, nee, echt niet. Ik was echt blij mee, weet je. Dat, dat wou ik hebben. Ik wou een beetje professionele werk, uh, uh, hulp hebben, weet je. En dan... Uh, dat had ik echt nodig. Daarom ben ik hier gekomen eigenlijk. So, ik had iets, iets op papier willen hebben, weet je. Een beetje... Uh, ja... Blijven praten. De, misschien zou het niet helpen voor mij, maar... Ik had altijd in mijn gedachten dat ik... Ik wil weten waarom ik drugs gebruik. En hoe ik mee kan stoppen. En dan... Uh, ik was echt blij uh, met die drie maanden... 18 uur <laughs> per dag in de stoel zitten. In de bank zitten, ja. Okay. Uh, professionaliteit heb je hier gevonden bij horen Ja, zeker weten. Ik, voel, ik heb... Uh, ja, ik heb veel geleerd dat ik nieuw is Ik zeg het weer. Ik dacht dat je... Stoppen met drugs en dan ben je klaar. Dat dacht ik dan. Maar het is niet zo... Er zijn veel meer dingen dat je moet weten. Weet je, de, ja, daarom zeg je tegen iedereen: als je iemand, uh, ja, als je verslag bent en genezen wil worden, kom alsjeblieft ergens naartoe waar je professionele hulp kan krijgen. Want op jezelf red je het niet. En dan uh, stoppen met drugs alleen is niet, uh, dat, dat is niet alles. Je moet gewoon eigenlijk iemand hebben die je, je problemen kan vertellen en dan zeggen wat je problemen waren en zoeken de reden. En dan ook de oplossing om op de juiste weg te blijven. Want het is zo moeilijk. En dan, dat red je niet op je eigen kracht. So, alsjeblieft als je een drugsprobleem hebt. Of iemand die ik weet. Zeg hem, je moet op een professione professionele manier hulp krijgen. Anders lukt je het niet. Je bent nu een poosje hier. Over een tijdje ga je weg. Wat is je doel? Nou, uh, ik moet hier minimaal een jaar blijven. Dat heb ik mezelf uh, gezegd. Uh, hoe zeg je dat? Uh, Afgesproken met jezelf? Ja, afgesproken met mezelf. Het moet hier een jaar blijven. En dan ja, uh, mijn baan die staat nog op mij te wachten. Bonnare, Goddank. Mijn familie ook. Zo, so, voor mij is het niet zo moeilijk straks. Want ja, ik heb dan mijn baan. Ik, heb, ik kan op de juiste pad uh, blijven. En dan uh, ja, het is voor, uh, misschien voor anderen die geen... Zo, uh... so, voor mij heb ik een doel dan. Ik heb een reden om uh, te blijven staan, zo. So, het is wel uh, voor anderen uh, niet zo makkelijk... als je straks een beetje naar buiten bent... en dan, je hebt niks aan vast te vas houden... dat je ja, misschien wel eens toch de slechte weg weer gaat nemen. Maar ik zou zeggen, als je dan uh, hier klaar bent... als je voelt dan dat je klaar bent... neem je tijd gewoon. Misschien, ik heb een jaar besloten, maar het kan ook meer zijn voor anderen. Maar uh, neem je tijd dat je voelt dat je graag genoeg van God hebt heb opgebouwd... en dan dat je... Ja, dan pas naar buiten gaan en dan ook iets te doen zoeken. Want uh, ja, blijven hangen of uh, gaan dwalen rond, dat is ook niet goed. Maar uh, zeker, één ding is zeker: dat je met Jezus eruit moet gaan. En dan de hand van Jezus harte vasthouden, dat hij nou blijft op de juiste pad gaan, uh, blijven. Anders is het ook uh, zo. Ja, de duivel staat ook buiten te wachten op jou. So. Houd dat goed in de gaten. Dankjewel, Robbie.